Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een podcast van Vasilis van Gemert... over de vele mogelijke definities van kwaliteit. Dit keer spreek ik met Harmine Lauwe. Van elke aflevering van deze podcast bestaat ook een transcriptie. Die zijn handig voor mensen die niet willen of niet kunnen lezen... of voor mensen of robots die de teksten willen analyseren. Helaas zijn transcripties niet gratis. Je kan hier aan meebetalen, mocht je dat willen... op patreon.com slash Harmine vertelde me dat ze zich helemaal niet meer met design wil bezighouden... toen ik haar vroeg of ze eens een podcast met me wil opnemen. Je begrijpt dat mijn nieuwsgierigheid hierdoor nog meer werd gewekt. En dat bleek terecht. Het is een mooi gesprek geworden, direct vanaf de eerste vraag. En ook voor Harmine luidde die... Wanneer is iets goed? Ik heb, ik heb er een tijdje over nagedacht. Want je hebt dat... Um ik weet niet hoeveel, twee weken geleden of zo... belde hij me voor het eerst. Ja. En um, in eerste instantie dacht ik... ik moet hier helemaal niet aan meedoen. Nee. Want ik, ben, ik wil eigenlijk geen ontwerper meer zijn... en ik, ik wil ook eigenlijk geen mening meer hebben... over een heleboel dingen. Ja. Maar dat is flauwkul. Want dat, kan, dat, dat is nou eenmaal zo. Dat kan niet anders. Okay. En ik realiseerde me dat kwaliteit voor mij... heel vaak met emotie te maken heeft met het moment waarop een aantal dingen bij elkaar komen... die dan ineens allemaal goed zijn. Waardoor ik denk, ja... Waardoor je gelukkig wordt ervan. Okay, het klinkt yeah. heel banaal, maar okay. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Ja, en ik vond het meest... Een, een heel treffend voorbeeld was voor mezelf... dat ik... Um, vorig jaar was ik met Robert. Robert is mijn man. Hij is een Japans canadees zijn, kan het, zijn, um, uh, Met een paar mensen uit zijn familie waren we in uh, Japan... Onder andere met zijn moeder. Zijn moeder is 91 en die is ook al in Canada geboren. Maar helemaal genetisch, dus Japans. Yeah. Wij waren in Japan en we gingen naar uh, Naoshima Island. Dat is een, een eilandje in Japan, waar, uh, uh, wat helemaal een culturele plek is geworden. Wat is, waar een aantal musea zijn neergezet, yeah. gebouwd door Tadao Ando. En het is een hele vreemde, vreemde, vreemde plek. De lokale bevolking die doet mee. Die verhuren hun huis als bed-and-breakfast. En, um, en die hebben kleine restaurantjes. Maar waar het om gaat is een van die musea van Tadao Ando. We liepen daar al een tijdje rond. En we waren met z'n zeven. Het was veel familie. Dus het was veel gedoe. En in die musea, die Japanners, die zijn, alles moet geregeld zijn. Hè? Alles, alles, alles gaat volgens regels. Dus ja. overal stonden meisjes in witte t shirtjes en witte plooirokjes. En je moest je schoenen uitdoen. En, je moest, en ik had er, langzamerzeker had ik enorm genoeg van. Dat dat gedoe. En dat, <lacht> het is allemaal mooi en lief. En, maar ik, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Dus toen gingen we naar een ruimte waar we weer voor in de rij moesten staan. En weer onze schoenen uit moesten. En daar hingen de waterlelies van Monet. Ja, die heb ik nou al honderd keer gezien. Ik hoef helemaal die water. <laughs> dus ik was een hele, hele obstinate... Of yeah. hoe noem je dat? een hele, ik had, een, een, ik had er eigenlijk geen zin meer in. Maar oké, okay, toch gedaan. Schoenen uit. En we werden met vijftien mensen of zo een ruimte binnengeleid. En toen ineens... kwam die ruimte binnen... En alles viel op zijn plek, zoals ik dat net zei. De manier waarop die... De, het, het was de maat van de ruimte. Het was de manier waarop de, de vloer was gemaakt. Dat waren allemaal kleine tegeltjes met afgeronde randen. Met, met dus geen cement ertussen. Dus je voelde door je sokken heen, voelde je die vloer. Okay, yeah. Het licht was, was zo dat je die andere mensen in de ruimte wel, wel waarnam. Maar daar eigenlijk helemaal geen last van had. En ik keek naar die waterlelies. En ineens, de tranen... Stroomde over mijn wangen. Het was een soort van. Oh wow. wow. Yeah. Dat je dat je realiseert dat die architect met zoveel respect en zoveel liefde voor wat, ja, voor wat daar tentoongesteld zou gaan worden, zo'n ruimte had ontwikkeld. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel uniek dat, dat... toch? <laughs> ja. Die ruimte is om dat schilderij ja. heen ja. gebouwd. Ja. Dat is wel fantastisch. Ja. ja. En dat is natuurlijk iets heel, dat is iets heel groots. Dus misschien om meteen te beginnen met. Maar ik denk dat dat op, op alle niveaus en nee. op alle plekken gebeurt dat. Dus altijd, elke keer als ik dacht aan kwaliteit kwamen dat soort, dat soort beelden bij me boven. Ja, ja. Dus van dan, dan gaat het eigenlijk over eigenlijk een, echt een samenwerking van heel veel dingen. Dus het is eigenlijk heel complex om iets goed te krijgen. Nou ja, dat is het wel en dat is het niet. Het is ook... Uh, ik had het met Robert vanochtend heel even over en toen zei ik, ja, het zijn ook de cartoons van Camargoerka bijvoorbeeld ja yeah. yeah. gewoon iemand die ineens ja, iets zegt wat zo raak is, ja, ja, ja. ik denk, potverdorie hoe is het toch mogelijk <laughs> zo goed, ja inderdaad, ja. die zijn nog helemaal niet genoemd die zijn ook briljant yeah. ja. ja maar ook op heel veel lagen yeah. ja, ja. Yeah. daar gaat het ook om ja. Het brengt dingen bij elkaar het ja. en het maakt dingen lichter. En, het, en het, het helpt je om ineens je bewust te worden van iets... waarvan je dacht, ja, daar gaat het nou eigenlijk om. Oké, okay. en hoe doe je dat? Moet je altijd dus zorgen voor een budget... zoals dat in Japan bij het museum was? Of kan dat ook met veel minder? Ja, dat kan met veel minder. Dat ja. heeft denk ik alleen maar te maken met openstaan voor. Ja. Met je bewustzijn van waar het om gaat, ja. met iets toedurven laten. En vooral ook met risico's nemen. Okay. En dat heeft ook heel erg te maken, denk ik, met op elkaar vertrouwen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een beetje de reden is dat ik vastgelopen ben in het, uh, in het ontwerp. Maar ik bedoel, zo'n Tadao Ando, die moet gewoon de vrije hand hebben gekregen. Ja. Ik weet het niet. Ik, heb daar niet, ik heb er niet over gelezen, maar ik, nee. dat kan bijna niet anders. Nee als hij niet gewoon had mogen doen wat hij zelf vond dat hij moest doen... Had er, was er nooit zoiets prachtigs nee. ontstaan. Nee, dit is geen designbaar consensus, toch? Nee, precies. Nee. Want dat kan niet? Jawel, dat oh, zou ook kunnen. Ja, oh, dat kan op wel, want dan krijg je natuurlijk wel een beter inzicht... in wat, waar gaat het allemaal over. Ja. En als er af en toe ineens iets helemaal opnieuw moet... terwijl je dat helemaal niet wilt en terwijl je zelf denkt... ja, maar verdomme, het is goed. Mm -hmm. Kan het gebeuren dat je naar een ander niveau komt... Ja. waardoor het eigenlijk nog veel beter is. Ja, dat is helemaal opnieuw. Ik denk dat dat een hele goede is. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja. wordt te vaak doorgegaan van... ja, we hebben nu al uh, ja. zoveel geld uitgegeven. Laten we hier maar mee doorgaan. Ja. Waar zijn al die grote IT-systemen? <laughs> Op die manier gruwelijk de mist in gegaan, natuurlijk. Ja. Ja. Of samenwerken, toch? Zo ja? van laten we nou. Ja, dat zou heel vaak tot veel mooiere oplossingen. Maar daar heb je natuurlijk ook een veilige omgeving voor nodig. Is, is dat er dan vaak niet misschien? Een omgeving waarin je nou, doet wat in je opkomt. Ja. Maar ik denk dat er vooral minder ego voor nodig is. Het okay. is meteen zo'n boom. Maar ja, op het moment dat je toch... Ja. Op het moment dat je die deurtjes durft open te doen. En echt durft open te staan voor waar gaat het hier nou om? Wat voor ja. probleem hebben we nou? En hoe kunnen we nou dat probleem oplossen? Ja. Echt op de beste manier. Ja. Niet op de manier die voor mij het beste uitkomt. Of die ik het leukste vind. Maar die echt... Dat is wel een super interessant punt. Ego. want daar gaat... Er is heel veel ego natuurlijk in de... Ja. Hoe kom je daar dan van af? Ik, kom in, ik denk dat je er alleen maar van af komt door uh, ouder te worden. Oké. Okay. Ah, dus het is iets van de jeugd. Ja, dat zou goed kunnen. Ik denk dat je het nodig hebt. Dat je het een tijd lang nodig hebt om, om, om te groeien tot een bepaald punt. Ik bedoel, je moet natuurlijk willen knokken. Je mm, moet ja, natuurlijk ja. willen ja. En dan, maar daarom zou het altijd leuk zijn, denk ik, dat mensen in teams werken... waarbij ook, ook oudere mensen aanwezig zijn, okay. vrouwen aanwezig zijn. Vrouwen aanwezig zijn ja. ook, hè? Dat is natuurlijk ook een... Uh, en dat die ook en dat... belangrijke rollen krijgen. Vaak zijn ja. ze er wel, maar dan uh, ja. niet, in beslissings, niet op beslissingsposities. Nee. Ja. wat natuurlijk ook vaak aan die vrouwen zelf ligt, omdat ze zichzelf niet serieus nemen wat dat betreft. Maar, maar, ja, goed, maar dat ja. is altijd een, Het is ja. ook een cultureel ding, ja, of dan een ja. zelf ligt. Dat is een moeilijke discussie natuurlijk. Dat is wel een interessant punt. Want ik heb een aantal te weinig vrouwen overigens, vind ik, uh, geïnterviewd. Maar daar komen wel, ja, dat zijn gewoon veel prettigere, veel prettigere kijk. De, de mannen hebben een harde kijk. Dingen moeten zo. Hoe zij het vinden. Ja. ja, ik ben het daar wel mee eens. Dat dat uh, vriendelijker kan. En, uh, ja, prettiger kan. Prettiger, ja. Minder ego. Ja, Ik vond het mooi toen ik jou uh, <laughs> mailde. Van of je dit wilde doen. Ik zei nee. Ik, ja. ik wil me ik wil niet <laughs> bezighouden met. Uh, uh, ik wil me niet meer bezighouden met design. Dat is, voor, dat is natuurlijk meteen dacht ik: ja, jou moet ik hebben. <laughs> maar dat is fascinerend. Ja. Waar wil je wel mee bezighouden dan? Ik wil heel graag doorwerken zonder opdrachtgever. Oké. Okay. Ik wil heel graag zelf, zelf dingen gaan initiëren en maken. Ja. Um, en ik denk dat dat vooral voortkomt uit, uit de frustratie dat het me vaak binnen een opdracht niet lukte. Oké. Okay. En um, ik, ja, en dat is. Maar wat ik, de reden waarom ik er eigenlijk echt niet aan mee wilde doen, is omdat ik in een, in een periode zit waarop dat ontwerp aan het aflopen is. Ik ja. heb iedereen waar ik voor werkte, heb ik afgezegd. Oké. Okay. En dat nieuwe moet nog komen. Okay. Dus ik zit nou in zo'n fase van... ja, wat ga ik nou doen? Yeah. Waar ben ik nou? Okay. Wie ben ik nou? Wat vind ik belangrijk? Okay. Inderdaad, zo'n vraag, wat is kwaliteit? Yeah. Dus het is ongelooflijk ingewikkeld. Yeah. En ik dacht, om, ja, om jou jouw podcast daarmee te belasten, is misschien... juist interessant, <laughs> ja. <laughs> Al die ego's, die zeggen allemaal wel hetzelfde. <laughs> het is, nou, dat is niet helemaal waar, ]ste. hoor. Maar de... <laughs> nee. Ja. ja, want ik ben het dus heel erg aan het terugkijken. Van wat, is er, wat is er gebeurd? Wat is, ja. er, wat is er misgegaan? Ja, en dan kun je natuurlijk ook kijken... Opgegaan. naar wat zijn de, de, de goede dingen die je ja. hebt gemaakt, natuurlijk. Ja. Maar er dus, dus, dus zat een soort van frustratie in het werken in opdracht. Daar kreeg je geen voldoening uit, klopt dat? Ja. Nou, en eigenlijk is het zo dat ik, ik wilde... Ik weet eigenlijk al vanaf mijn twaalfde, denk ik... dat ik graag naar de kunstacademie wil. Ja. Weet je, ik deed dat atheneum en, ik, en ik, zo, ik had een pakket gekozen wat, wat ik gewoon leuk vond. Want ja. het maakte toch niet uit, want ik wilde naar de academie. Ja. En mijn vader die vond dat eigenlijk maar niks. Die nee. had drie dochters en die wilde gewoon... dat ze hun kinderen geld gingen verdienen. Okay. Dus toen was het ga dan in godsnaam iets doen binnen dat dat binnen zo'n academie waar je toch nog een toekomst mee hebt. Dus yeah. toen was het, was het was uiteindelijk van... oké, okay, dan gaan we grafisch ontwerpen doen. Ah. En dat ging goed. Yeah. En ik merk dat ik de gewoon door de jaren heen... Ik heb, veel, ik heb heel veel gevolgd. Ik heb heel veel gewoon alles wat zich aandiende opgepakt. Mm -hmm. En dan wel uh, mijn... Uh, wel heel erg dicht bij mijn eigen creativiteit gebleven. Ja. Maar ik ben gewoon dat draadje kwijtgeraakt. Die jaren dat ik les heb gegeven... heb ik elke keer ook pro tegen studenten proberen te zeggen... Van, je moet iets vinden wat je niet meer loslaat. En dat moet niet star worden, dat moet je niet vastzetten. Dat moet je, je, je moet door blijven groeien. Ja. Maar je moet ergens heel erg warm voor lopen... heel erg blij van worden ja. en vasthouden. Okay. Kost wat het kost. Naar mijn idee. Ja. Okay. En misschien is dat alleen maar mijn, mijn eigen verhaal. Ik, ik weet niet zeker of het voor iedereen geldt, maar ik denk het toch wel. En, um, uh, want ik ben, nadat, ik ben begonnen bij Studio Dunbar, na de academie. Toen in 92 voor mezelf gaan werken. En dat een paar jaar gedaan. Veel culturele klanten gehad. En daar ook, ook een beetje op vastgelopen. Want werken voor kunstenaars is aan de ene kant heerlijk. Aan de andere kant over ego's gesproken. Dat is natuurlijk <laughs> ongelooflijk. Het yeah. zijn yeah. mensen die iets van jou willen... wat ze eigenlijk denken zelf beter te kunnen. Yeah. Wat, wat heel vaak geldt. Maar met kunstenaars is het, is yeah. het vaak nog moeilijker dan, dan anders. Yeah. En um, toen ben ik via Robert af en toe in de reclame terechtgekomen. En heb ik... Um, Freelance, vrij veel bij grote Amerikaanse bureaus gewerkt, ook in het buitenland. Ja. Het was natuurlijk voor mij heel erg leuk om ineens deel uit te maken van zo'n enorm apparaat. Ja. Ik vond dat super spannend. Ja. Om met die strategen aan tafel te zitten en met een tekstschrijver te werken en om zo. Ja, het, het is ook groter, zo heb ik er altijd zo'n beeld bij. Want het zijn ja. grote opdrachten, het gaat om enorm ja. veel geld. Ja. Alles kan ineens. een hele grote ineens. exposure, toch? Ja. Ja. ja. Maar dat is iets wat natuurlijk ook ophoudt. Hoe zal ik het zeggen? Op het moment dat je daar als designer um, in een reclamebureau functioneert... dat is iets wat, wat een tijdje leuk is en dan, uh, en dan houdt het op. En waarom Moet ik het zeggen? Ze dan toen Toen Widen Kennedy hier naar Amsterdam kwam, voor het nee. eerst. Omdat Nike een, uh, hun European headquarters opende. Zal ik dat even dicht doen? Dat wordt misschien een ja, beetje misschien veel... Mag ik dit er even afknippen? Ik zit met een pauze. Zo, die staat weer aan. Ja. Kijk, okay, dus Nike kwam naar Amsterdam. Nike kwam naar Amsterdam. Toen Widen Kennedy, dat was hun bureau, die werd gevraagd van... hé, hey, dan moeten jullie ook in, um, in Amsterdam een vestiging openen. Ja. Hebben ze gedaan. Die gingen toen zoeken naar um, uh, interessante creatieven in Nederland. En die kwamen daarachter. Het was dus begin, eind jaren tachtig was dit. Hè? Dus lang geleden. Begin negentiger ja. jaren, denk ik. Um, dat er niet zoveel interessante artdirectors waren. Oké. Okay. Ik weet niet of het zo mag zeggen, maar dat er heel veel... Ja. ja, maar dat er heel veel ontwerpers waren natuurlijk. Ja. Die. Dus die, die zijn toen ontwerpers gaan inhuren. En ontwerpers werden gewoon um, ingezet zoals artdirectors ingezet worden binnen Dus als ontwerper zat je aan tafel met een, um, een tekstschrijver en samen ging je ideeën ontwikkelen en ging je campagnes maken... en ging je het hartstikke leuk. Yeah. Maar langzaam maar zeker zijn... Barney Kennedy is een groot bureau geworden. 180 is een groot... Al die Amerikaanse of alle bureaus natuurlijk, zijn, zijn groter geworden. Yeah. En op het moment dat die nu ontwerpers inhuren... is het vaak zo dat ze toegevoegd worden aan een team... van een art director en een tekstschrijver. En dan mag je als ontwerper meedoen. Okay, yeah. En in feite mag je vaak het concept wat al is ontwikkeld uitvoeren, mm -hmm. ja, Wat je natuurlijk als ontwerper, of althans als een ontwerper die in Nederland is opgeleid, is het zonder het geen talent, zin in hebt. Ja. Ja. Je kan meer. ja, ja. ja. Dus ja. dat is, maar wat daar denk ik een beetje mis is gegaan bij mij is dat ik, um, dat was heel erg leuk. Daar verdien je enorm veel geld mee. Mm -hmm. uh, ik dacht, ik, ik verdien gewoon een paar maanden in het jaar doe ik dat. En daarnaast hou ik dan, dan heb ik genoeg geld verdiend... om daarnaast dingen te kunnen doen die ik echt graag wil doen. Yeah. Maar dat naast elkaar is het eigenlijk helemaal niet mogelijk. Okay. In de zin van... Ja, waarom dat nou niet mogelijk is... Um, nou, ik moest eraan denken, ik heb gisteren even geluisterd... naar een paar van de podcasts die je al had gedaan. Okay. En toevallig had ik die van Astrid aangezet. Ja. Van Astrid Poot. Ja. En als je dan de passie hoort... waarmee zij gewoon ergens aan is begonnen. En dus naar mijn idee haar rode draadje heeft gevonden. Ja. Van, hey, dat, is, dat is zo aanstekelijk. en zo, ja. Dat is eigenlijk het voorbeeld Fantastisch, van... Fantastisch, ja, hè? Ja, dat ja. is zo mooi. Ja. Het voorbeeld van, je kunt niet... Vijf, althans vijf dingen naast elkaar doen die niks met elkaar te maken hebben. Er moet een, er Ja, een... Yeah. een rode draad in zitten. Of althans je hart moet in allemaal liggen. Ja. En er zijn waarschijnlijk ook mensen die het wel kunnen. Mensen die met evenveel passie gewoon elke keer een andere hoed op kunnen zetten. Ja, ja, maar dat, dat kan natuurlijk. Maar dan zat je passie dus zat niet bij reclame nee. maken. Nee, absoluut nee. niet. Nee. En waarom eigenlijk niet? Wat is daar, wat, hey, het, nee, natuurlijk, ik snap, het, het is heel aantrekkelijk. Ik, weet nog wel, ik begon met werken eind jaren 90. Toen kwam ik ineens in een, ook kort in een reclameomgeving. Wow, wat veel geld! Weet je, ik kwam net van, uh, ik was net student geweest, dus ik had natuurlijk nul geld. En ineens was er ongelimiteerde hoeveelheden geld. En toen barstte de .com bubble dus dat was ook snel weer voorbij. Maar, maar, dus ik snap, dat is super aantrekkelijk. Maar de dingen die er gemaakt worden, vond ik ook weer helemaal niks. Nee. nee. En er is geen tijd. Ik bedoel, als ontwerper heb je hm. gewoon tijd nodig. Oké, okay. oh ja. Je moet, even, je moet even ergens op gaan. Je moet ergens mee kunnen, kunnen stoeien gewoon. Je moet kunnen prutsen. ja. Yeah. Ja. Even, je moet iets ontdekken. De strakke deadlines. Snel, snel. Ja. Ik ja. bedoel, op het moment dat dat gebeurt... dan, dan, worden dus, dan komen er een soort van kant-en-klare oplossingen. Ja. Of, gaan mensen, of gaat, wordt er geleend van, van... of geleend of gestolen, of hoe wil je het ja. noemen? Of ga je doen wat je al weet. Ja. En niks onderzoeken. Ja. Goed punt. Ja. Dat was ook een van mijn frustraties inderdaad, hoor, in het bedrijfsleven. Ja. Geen tijd voor onderzoek, geen tijd voor experiment... Eigenlijk ook geen behoefte aan experiment. Nee, doe, doe dit maar. Want we ja. weten dat dat werkt. Ja. ja. En dit hebben we eigenlijk al min of meer verkocht aan de klant. Ja. Dus, dus laten we daar maar bij blijven. Oh, dat weet je. Ja, nou, ja. Dan... hebben we al verkocht. Ja. Je, je weet ja. niet eens wat dat kan. <laughs> ja. Maar het kan ook anders. Ik wil absoluut ja. niet zeggen dat, dat dat de reclamewereld is. Dat is helemaal niet zo. Ja. Maar dat heeft te maken met dat... Uh, ja, met, met gewoon een, een kleine blik. Met een... Met, ook met hoe het werkt, toch? Ja. ja. Je hebt, dat is natuurlijk ook... Je hebt te maken met mensen bij de klant. Die worden afgerekend op bepaalde dingen. En dan is het vaak veiliger om iets safe te spelen, denk ik. Dat is, ja. Ja, okay. ja. En het is je nooit gelukt om dus naast die praktijk... in de maanden dat je dan wel rust had... om dan je eigen dingen op te zetten... Um, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk wel gelukt ik had gewoon mijn, mijn eigen klanten daarnaast okay, en daar heb yep. ik met veel plezier voor gewerkt yeah. maar de frustratie van eigenlijk wil ik het liever zelf doen yeah. dat, dat, dat bleef dat gevoel van ik wil gewoon mijn eigen dingen gaan maken yeah. en dat kon ik er niet naast nee, nee precies, dat, dat bedoel dat, ik dat, ja. Ja, dat, ja. nee, dat is, dat is inderdaad niet gelukt Nee. nee. Oké okay, en daar ben je nu gewoon uh, ja. tijd voor aan het nemen ja, ja ik heb het ook gedaan. Ik had dat ook. Nou, ik had wel, ik had heel erg de behoefte om nutteloze dingen te maken. Dus ik merkte bij uh, waar ik werkte dat alles had nut. Alles wat we daar deden. Weet je, in elk geval een soort van meetbaar nut. Dus je ja. moest geld opleveren. Dat is meetbaar. Het moest, de nieuwe website moest meer geld opleveren dan de vorige. Heel erg meetbaar allemaal. Zo nuttig. Verschrikkelijk vond ik het. Dus ik ben toen gaan bloggen over nutteloosheid. En ik ben me daar wat meer mee bezig gaan houden. En toen ging ik docent worden. En toen heb ik ook allemaal projecten voor mezelf gemaakt... die niet duidelijk nut hadden. En achteraf hebben ze wel allemaal op hun manier weer... voor mij persoonlijk nut gehad. Maar ja, daar ben ik, dat, dat is mijn richting geweest toen, ja. ja. Daar heb ik nog steeds wel, hoor, maar ik heb ook heel bewust ervoor gekozen... om er weinig te werken. Dus niet vijf dagen in de week, maar drie dagen in de week... zodat ik ook tijd heb voor mijn eigen dingen. Ja. ja. ja. Maar het is wel moeilijk, ja. Zeker als je het graag wil. Ja, ja, <laughs> ja toch? Ja, precies. Ja. Als, je het, ja, als je het graag wil en als je het graag goed wil laten worden. Ja. ja. Maar dus daarom is dit een periode waarin ik eigenlijk... Um, ja, het is allemaal zo dubbel, want ik probeer ook... Niet zoveel te willen. Okay. Ook, dus eigenlijk, eigenlijk alles een beetje, alles los te laten. Ja, dat klinkt als, maar goed, daar gaat het over. Dat nou ja, ja. is super herkenbaar hoor. Ja. Ik had het ook toen ik stopte bij Mirabeau. Toen, ik ook, toen was ik in Frankrijk op vakantie geweest. Dus zag ik ineens die, op het platteland, daar die ambitieloosheid. En dan kom je uit een omgeving met allemaal, nou ja, ego's. Met mannen met ambitie. En dan zie je ineens staan, iedereen rijdt gewoon in een heel goedkoop afgetrapt autootje in plaats van de nieuwste patsenbak. Ja. Wauw, wat een verademing vond ik dat, zeg. Wat een, dat je daar allemaal niet druk om hoeft te maken. Ja. Nee. Ja. ja, dat vond ik heel leuk. Had ik, had ik ook gisteren bekeken bij jou: je auto waar je je kind op laat, laat tekenen. <laughs> ja. dat, dat is echt. Ik vind het zo'n fantastische vondst. Dat zou gaan, nee. Ik wilde dat vroeger altijd. Dus ik heb een oude Mercedes en daar heb ik schoolbordverf op gesmeerd. Ja. En uh, ik wilde vroeger op auto's kunnen tekenen, maar dat mocht niet. Ja. Nou, ik zeg, nou dat, dat is belachelijk. Mijn kind mag dat wel. En leeft hij nog? Heb je hem nog, die ja, auto? Nog net, in augustus komt hij waarschijnlijk niet meer door de APK. Oké. Okay. Dus dan, dan is het afgelopen. Ja. ja. Maar die schoolbordverf zit er nog op? Die zit erop, ja. ja we ja, krijten er nog regelmatig op. Dus en ze wordt steeds beter in maken. We tekenen eigenlijk alleen maar monsters op. Ja. Ah, geniale dingen maakt ze. Echt laatste zijn. Een waterkotsend monster. Ongelooflijk. Het is echt gruwelijk, is het? Fantastisch mooi. Ik zet hem wel in de links bij deze podcast. Want echt... waar kwam het idee vandaan dan om het monsters te laten zien? Nou ja, weet je dan. Uh, zoals, ik, weet niet, ik denk dat het een jaar of zes was toen we die auto hadden. En Dan ga je een beetje voor het eerst erop tekenen. En dan ja, weten wij veel wat we moeten tekenen. Toen, ik weet niet precies. Misschien hadden we een boek over monsters. Zou yeah. komen we gaan monsters tekenen. Dat ze een beetje blijven hangen. Want ons nou, is tekenen, is altijd leuk. Ja. Eerlijk, ja. ja, alles kan natuurlijk. Ja. Ja. En dat is ook een leuk thema. We hebben laatst ook hadden we de auto. Stonden we in uh, Bergen aan Zee, waren we naar het strand. En toen hadden we de auto daar geparkeerd en een bakje krijt erop gezet. om te kijken wat zou gebeuren. Maar mensen schrijven alleen maar hun naam erop. Oh ja? Ja. Of, Die gaan niet leuk tekenen? Nee, of een voetbalclub. Hij stond helemaal vol, met alleen maar, alleen maar namen en woorden. Maar mensen hadden het dus wel gedaan. Ja, ja, ja. ja. Ze, waren helemaal volks. ze vonden het wel te gek. Ja. Maar niemand ging tekenen. Nee, jammer. Maar goed, dat, dat zie je ook wel. Mensen vinden het eng om te tekenen. Dat zie ja. ik ook aan mijn studenten. Ja. Die moet je echt weer opnieuw leren tekenen. Ja. Dat wordt op de een of andere manier afgeleerd. Maar wat, weet je al welk kant je op... Ze gaat, wat je gaat maken dan? Ga je schilderen? Ga je tekenen? Ga je... Drukken. Oh, het blijft. Ik ga, ik ga, ik ga drukken, ik ga zeefdrukken, ik ga um, fotograferen. Oké. Okay. Het, het, het, het, het gaat natuurlijk door op dat, al dat grafische werk dat ik tot nu toe heb gedaan. Ja. Het is niet zo dat er ineens iets heel, heel nieuws gaat komen. Nee. Het gaat gewoon, het gaat gewoon verder. Maar nu lekker voor maar, jezelf? Jezelf een opdracht geven. Ja, ja. ja precies. Ja. ja. Want waar zat die frustratie dan met opdrachtgevers precies, weet je dat? Want ik heb zelf ook altijd wel last gehad hoor, van opdrachtgevers. Ik vond ze lastig. Nou, die zat hem erin dat ik... Um, uh, nou, een goed voorbeeld is natuurlijk gewoon huisstijlen. Gewoon weer een huisstijl voor een bedrijf. Groot of klein, dat maakt eigenlijk, dat maakt eigenlijk niet uit. En weer, um, weer gaan praten over kleur en over lettertypes en over... Ik hoorde mezelf steeds vaker zeggen... Nou, dan doen we toch een andere kleur. Maakt niet uit. Ook goed. Ik, ik vind voor uw bedrijf groen het beste en wel hier en hier en hierom. Maar als u liever paars heeft, doe het paars. Ook goed. In de zin van dat ik dacht, het is, daar gaat het niet om. Als, als, wij, let, als wij dit gesprek moeten hebben, dan, dan, hebben we het, dan hebben we elkaar gewoon niet goed begrepen. Yeah. En dat gebeurde steeds vaker. Ik dacht van, ik, ik heb er geen zin meer in. Ik ga dit niet meer aan. Dus de dingen vielen eigenlijk dus nooit is... zo op een plek... als in dat museum in Japan. Nee, dat is ook niet waar. Want ik, ik doe nou alsof er... Het is, want er zijn heel veel klussen geweest... waarbij het wel goed is gegaan. Ja. En waarbij ik wel helemaal de vrije hand heb gehad. En waarbij ik gewoon dingen heb kunnen maken... waar ik van genoot en die, ja. ik, en die ik leuk vond. Maar... in mijn achterhoofd heeft altijd gezeten van... ik wou dat die klant eruit was. En... Je ja, kan gewoon een, kunstenaar worden ja, eigenlijk. Gewoon, precies. Dat kan je altijd wel worden. Ja. ja, en dat is natuurlijk iets wat je niet, vooral als je ontwerper bent, geworden niet meer hardop wil zeggen. Want, ja. ja. Ja, Maar goed, dat het is, is wel iets, wat nou ik eigenlijk. zie dat wel veel. Hè. Veel van de, de ontwerpers, ook in de digitale wereld, die komen van de kunstacademie. En veel daarvan, die hebben ook een autonome richting gedaan. Die wilden helemaal geen ontwerper worden. Die wilden helemaal niet voor klanten werken. Nee. Ik heb ook het idee zelf, dat in de... In de digitale designwereld... dat veel van de UX-problemen... eigenlijk bij dit soort kunstenaars vandaan komen. Want het kan ze helemaal niet schelen. Ja. <laughs> Toch? Ja. Maken dingen voor zichzelf. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Maar ik denk ook dat heel veel goede ontwerpers... <coughs> oorspronkelijk opgeleid zijn... Als, als, als kunstenaars. Ik bedoel, in dit geval... Is het, heeft levert dat dan geen goed resultaat. Mm -hmm. Maar op het moment dat je erachter komt van... Hey, eigenlijk vind ik die beperking wel prettig. En eigenlijk... Dan, dan kies je daar op een heel andere manier voor dan. Ja, ja dat zou kunnen, maar dat is het een bewuste keuze. Ja. Ik denk ook dat het bij veel gewoon niet lukt om autonoom aan het werk te komen. Dat is ik ook zo. En dan ga ja, je bij een ontwerper werken. Ja. Ja. En dan is het natuurlijk... en, maar ik denk ook dat heel veel van de ontwerpers, Ja, hele goede ontwerpers, juist totaal geen academie-achtergrond hebben, maar een hele dat andere. Is ook waar. Daar komen heel veel komen van ja. Totaal andere En die hebben dan een, een daadwerkelijke interesse in het oplossen van ja. of het beter maken van de wereld. Dat zie je natuurlijk ook vaak. Ja. Bij kunstenaar ook niet de eerste drijfveer. Vaak. Nee. nee. Nee, dat kan bijna niet. Ik bedoel, als je als kunstenaar als drijfveer zou hebben dat je de wereld beter wilt maken, dan vergeet het maar, denk ik. Nou ja, dat zou je eigenlijk voor iedereen wel kunnen zeggen dan. Ja, dat is zo. Tenminste, de hele wereld in één keer beter maken. Nee, dat gaat niet lukken. Maar kleine dingetjes. En daar kan ook een kunstenaar natuurlijk wel een rol in spelen. Ja. Ja. Weet je, was daar What Design Can Do vorige week? Ja. Was dat nog wat? Ik ben helaas niet geweest. Ik ben alleen maar, moet ik toegeven, naar de middag... Uh, uh, uh, hoe heet het? De middag toespraken... Geweest uiteindelijk. Ja. Dus ik heb er een stuk of acht gezien. Oké. Okay. En um... ja. Ja, er waren er een paar die ik die... waarbij echt in slaap viel, waarbij het niet, niet de moeite waard was. Zoals okay. Er was eentje die er voor mij uitsprong, van Polly Higgins van een van een, een, een advocaat, die zich, uh, zelf had ingezet voor die besloten had van ik ga dus geen mensen meer. Uh, Verdedigen. Ik neem de wereld als mijn klant. Dat wordt mijn nieuwe klant. Wow. En die had dus de term in plaats van genocide, had ze de term ecocide geïntroduceerd. Ja. Waarbij ze zoiets had van: het moet mogelijk zijn om op een gegeven moment mensen, bedrijven, instituten, wat dan ook, voor de rechter te slepen. gewoon omdat ze ecocide plegen. Goeie zeg. Ja, ja het is een, helaas een drijfveer die werkt, hè? Ja. ja. Die Wat zouden... bedoel je dan met een. Het is helaas een drijfveer. Nou ja, ik zou hè? zelf altijd liever willen dat, dingen, dat, dat bedrijven of mensen intrinsiek ja. goede dingen willen doen. En niet uh, met boetes of met uh, dat soort dingen gedwongen worden. Dat is natuurlijk een. Uh, ja, ja. Nou, en ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren: dat het natuurlijk zo is dat, dat iedereen langzaam maar zeker inziet. Dat het veel meer oplevert om het van het begin af aan goed te doen. Ja. dan om okay. dingen te moeten herstellen. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk nog heel veel hele grote bedrijven. die, er, die het zich gewoon niet kunnen veroorloven. of het zich niet, in ieder geval niet willen veroorloven. Ja, dat is het meer. Natuurlijk ja. kunnen ze dat wel. Ja. Maar uh, geen zin in. Het kan ze niks schelen. Nee. Ja, oké, okay, helemaal interessant. Dus die, zij was er. Uh, want ik las laatst ook. wat was het nou? Waar was dat? Ergens heeft een rivier uh, rechten gekregen. Oh? Ja. Nou. Er is een rivier die... Uh, die heeft volgens mij een soort van mensenrechten gekregen. Dat moet ik even opzoeken. Super interessant. Ja. Nou, ja. ligt helemaal in het verlengde hiervan. Ja, precies. Ja. Dus hij heeft gewoon gezegd, de wereld heeft rechten. Ja. <hijngen> en had ze al cases waar ze mee bezig was? Daar heeft ze, helemaal, ze heeft volgens mij naar mijn idee geen, geen cases genoemd. Waar ze, nee, ze heeft nee. Er gewoon het hele, het hele verhaal verteld. En ze heeft ook een klein beetje haar frustratie geuit over het feit dat ze um, heel graag wilde dat reclamebureaus of ontwerpers of wie dan ook uh, haar mee gingen helpen. Maar op een of andere manier had ze nog nooit een, was het nog tot nu toe niet zo ver gekomen dat ze echt een klik had met een bureau of okay. een individu. Dus ik, moet, ik zat daar een beetje en ik dacht... ja, daar had ik nou wel voorbeelden van willen zien. Van wat is er dan gebeurd in, in, binnen zo'n What Design Can Do? Van, waar is dat dan misgegaan? Ja, Waarom ja. is dat nou niet gelukt? En ik dacht ook, dit zou op zich al een onderwerp kunnen zijn... voor een, voor een hele conferentie. Van, hé, hey, dit is mijn idee. Dit is wat ik wil communiceren. Ik vond eigenlijk haar... ja, het gegeven waarmee zij kwam... Ja. dat daar... Ja, dat we daar veel verder op door hadden kunnen gaan. Mm -hmm. ja, het is ja, ja, jammer dat dat... Ja, uh... praten. Ja. Ja. Aan, aan, aan de andere kant, wat je net zei, is ook interessant om een, een hele dag over te praten... van waar het mis is gegaan, wat het, ja. het niet lukt. En waarom dat dan niet goed is. Ja. Ja, dat is ook een goede. Heb je daar nog voorbeelden van? Van <laughs> wat er mislukt. Bij mijzelf? Nou ja, of mijzelf. gewoon in het, ge in het geheel? Maar, oh, dat is op zich ook wel interessant. Ik, heb het, ik vraag het aan een aantal mensen. Van, van wat, wat vind je goed, maar ook wat vind je slecht? Er zijn een aantal mensen die zeggen... <coughs> ik kijk nooit naar slechte dingen. Die kunnen me niet schelen. Mm. Dus kijken alleen maar naar goede dingen... om zich te laten inspireren om weer betere dingen te maken. Dat is hoe, hoe zij dan naar de wereld kijken. En anderen die zeggen nee... Ik ben ontwerper geworden omdat er zoveel slecht is in de wereld. En dat moet allemaal verbeterd worden. Um, ja, ik hoor niet bij de een of bij de andere. Ik moet toegeven dat ik wel veel meer geneigd ben... om te kijken naar de goede dingen. En dat ik ook veel vergevingsgezinder ben geworden. Dat ik ook um, heel vaak ook dingen waarvan ik eigenlijk denk... nou, die vind ik niet goed. Dat ik, dat ik er langer naar kijk en ga proberen te achterhalen waarom iemand dat dan toch zo heeft gedaan. Oké, okay, ja. Yeah. En dan denk, en, en dus soms, het kan zijn dat je iets tegenkomt waarvan je denkt, verdorie wat zonde, het is gewoon helemaal fout, heel mislukt, ja. had nooit zo, had nooit zo gemaakt moeten kunnen worden. Ja. Yeah. Maar, ja, meestal. Yeah, ja, ja. Wat ik zeg, ben ik veel vergevingsgezinder okay. dan, ik, uh, dan ik, vroeger was. Yeah. Ja. Ja. Oké, okay, zo dat dan ook leeftijd zijn? Ik denk het wel. Nou, ik denk ook... Want als je kijkt naar gewoon de... de, de, de, de, de sterren die we hebben in Nederland... bijvoorbeeld, ik bedoel... ja... wat zou ik nou eens noemen? Um, Irma Boom, komt toch mm -hmm. niet omheen... Om, om <tus> als, als ontwerper. Ja. En dan ik denk als ik kijk naar wat die allemaal heeft gemaakt... er zitten boeken tussen waarvan je denkt... ja, ik kan het niet lezen... Ik kan hier, wat moet ik hiermee? Maar daarnaast, het, het, gewoon haar, de hoeveelheid werk die ze heeft gemaakt. Dat alles wat ze voor elkaar krijgt. De, ik vind het zo fantastisch dat we zo iemand hebben in Nederland. Ja, absoluut. Dat is een voorbeeld van... Ja. Uh, ja, dat ik daar, als, ik, als je me dat vijf jaar geleden had gevraagd... dan had ik denk ik allerlei, nogal heel veel commentaar gehad... Ja, oh, ja, maar. Oh, ja. Ja, ja. ja, ja. En nu denk ik alleen maar, Jezus, wat een uh, goed mens. Wat heerlijk dat ze dit allemaal. Dat ze dit gewoon ja, doet. Ja, ja, ja. Omdat <laughs> sommige van die boeken misschien niet bruikbaar zijn of zo. Dat is dat Nou, ook. en omdat ook een heleboel projecten gewoon ten koste gaan van van alles. Dat ze dingen vraagt van drukkers die, die gewoon bijna niet kunnen. En dat ze, ja, ja, ja. Dat ze natuurlijk ook misbruik maakt van, van, van de faam. Dat ze, dat ze daardoor ook dingen doordrukt. En, mensen tot, tot dingen dwingt die ja, waar anderen niet, niet beter van worden. Oké, okay. oh ja. Yeah. Oh. Dat soort... Maar dat, het maakt niet uit. Het is gewoon... Ze krijgt het voor elkaar. Yeah. En het is, uh, en als het resultaat er is... dan naar is. Ja. ja, ja. Dat ja. Is misschien... Maar dat is natuurlijk altijd een interessant mm. gegeven. Het feit dat er, dat er achteraf nooit iemand vraagt... van hey, hoe is dit tot stand gekomen. Er wordt mm. alleen maar gekeken naar het uiteindelijke product... Terwijl het toch ook wel heel prettig is dat, een, dat, een, dat het maakproces een, een prettig proces zou zijn. Ik denk maar dat, dat, dat is voor een... een designproces en zeker voor een klant is dat essentieel. Daar zou het meer over moeten gaan. Ja. Omdat het is vaak natuurlijk ook een eindeloos proces. Het houdt het niet op, toch? Nee. Nee. nee. Maar ja, het is wel vaak zo dat als je als ontwerper water bij de wijn doet, halverwege. Omdat dat nou eenmaal voor het proces prettiger is. Ja. Dat... Dat ten koste gaat van wat er uiteindelijk gemaakt wordt. Ja. Dus dat moet je niet doen. Twisten, ik denk dat je dat meestal niet. Je zou het niet moeten doen, ja. Het is me natuurlijk heel makkelijk van een afstandje te zeggen. Ja. Ja. Ja. ja. En dan, inderdaad, als je dan iemand als Emma Boom bent, dan kan je dat. Dan kan je zeggen: nee, we doen het zo. Oh ja. ja, zonder meer. Ik ja. bedoel, die zegt dat ze compromissen haat. Ja. Dat is gewoon, dat is, geen, dat is geen, uh... nee. geen optie. Nee. Maar is zij niet ook meer een soort kunstenaar? Ja, ze werkt wel in opdracht. Ja, ik denk dat ze inmiddels die status wel heeft. Ze ja, zal zichzelf doch, nee. nooit, nooit, nooit zo noemen. Nee. Maar ze heeft natuurlijk wel, ja. ja. Nou, iemand als Drupsteen. Ooit... Ja, Drupsteen hebben we ooit uitgenodigd voor een lezing bij ons op school... Mm -hmm. Die had er ook over die. die gebruikte juist weer, die luisterde heel goed naar de technische mensen. Omdat hij altijd zo heel erg in, die, uh, in de techniek zat en daar de, de, de grenzen van opzocht. Ging juist wel input halen bij de mensen die wisten hoe het werkte. Dat gebruikte hij. En hij zei bijvoorbeeld over het drukken van geld. Dat hij daarbij die. Die drukkerij, dat hij da aan die, die drukkers ging vragen om, of ze wel eens proefjes hadden gedaan. Nou, die lieten ze zien, maar daar had nog nooit iemand dat gevraagd. Ach jee. Dus iedereen daarvoor had gewoon maar wat verzonnen. Ja. Maar hij ging echt werken met het materiaal. Het nou, was, was niet zo'n hele goede lezing, hij had er niet zo'n zin in. Het was wel. Er zaten een paar hele goede punten in. Ja. Ja. ja. ja. Oké, okay, maar boom hebben we nog meer van dat soort grootheden. Ik vind Peter Bielak ook wel kende. Ja, ja, ja. Fantastisch ja. wat hij doet. Ongelooflijk, wat een ja. berg hij verzet. Ja. ja. En ook nog een ongelooflijk aardige jongen. Ja, ja super. Ja. ja. Weet je, dat magazine van eh, Works That Work. Ook fantastisch. Ja. Dat is zo'n mooie kijk op design. Ja. Prachtig. Ja, fantastisch. Ja, dat loopt nu op zijn einde. Volgende. Dit was de ene laatste editie die nu uit is. Ja. Ja. En waar ik ineens aan moet denken... Wat ik wel, waar ik wel altijd enorm van genoten heb binnen dat ontwerpvak... is dat je met natuurlijk allerlei uh, andere disciplines in aanraking komt. En dat je um, met mensen in gesprek raakt... over onderwerpen waar je niks van wist. En, niks van, en waar je gewoon... Mooi onderzoeken. Ik denk nu even aan een. Um, lang geleden heb ik een, uh, een boekje gemaakt voor een sterrenwachtlezing. Dat was een lezing in Rotterdam. En dat was een lezing van een wiskundige. Ja. Yeah. En die. Uh, ik dacht, nou dat wordt een beetje een, een, een droog verhaal waarschijnlijk. En alles behalve dat. Ja. Yeah, yeah. Dat was natuurlijk zo prachtig en zo. En die praatte zo veel over. Um, um, over dingen die hij die, die onbewust meemaakte. Die, die begon al meteen op het moment dat ik daar. of in een periode in mijn leven dat ik daar nog helemaal niet, nooit over nagedacht had. Um, over het feit dat hij zei. Je kunt dingen alleen maar oplossen doordat je er al heel erg lang over na hebt gedacht. en dan op een gegeven moment laat je ze los. Op een gegeven moment lukt het gewoon niet meer. Het worden dingen zo complex en wordt het zo veel. dat je, dat je brein het helemaal niet meer aan kan. Ook, ook mijn brein niet, zei hij. Yeah. En um, op het moment dat je dan gaat, gaat slapen... of je gaat met je kinderen spelen... of je gaat in het bos lopen... weet je, het is een beetje een standaard. Maar dan, dan, komt, dat, dan komt dat naar boven. En hij beweerde, en dat vond ik zo'n leuke theorie... hij zei, het feit dat dingen... dan uit je onderbewuste naar boven komen borrelen... is gewoon omdat ze te mooi zijn... om niet, daar niet doorheen te breken. Ja. Daar was hij van overtuigd. Hij zei, op een gegeven moment is de schoonheid zo groot... Dat dat, niet meer, dat dat niet meer tegen te houden is. Dat, dat komt er doorheen gebarsten. Prachtig. En dat, dat komt dan van een, van een wiskundige. Van ja. iemand, dat komt helemaal niet van een kunstenaar of van een filosoof. Ja, ja of maar wiskundigen zijn toch ook een soort... Die, die, tuurlijk. Die, hebben, die, die genieten van de tuurlijk. Die waanzinnige tuurlijk, dingen die ze vinden. Ja. toch Er zit een soort van mooie logica in. Ja. Maar ja. dat vind ik wel heel mooi hoor. Zeker omdat, het, het, het valt me zo op dat dingen tegenwoordig moeten allemaal nut hebben. Ja. En het gaat helemaal niet meer over schoonheid. Nee. Het gaat over efficiëntie en over meetbaar nut. en over... ja. ja. En dit is dan wel een hele mooie quote. Ja. Nee, dingen komen boven omdat ze mooi zijn. Ja. Ja, ja dat is door wat dan ook. Dat is op een gegeven moment niet meer tegen te houden. Ja. Maar dat is ook wel, je begon daar eigenlijk ook wel mee. Want je zei kwaliteit, dat gaat toch wel echt over schoonheid. Dat gaat ja. echt over... For... Ja, dus het moet... weet Je je hebt ook wel eens dat mensen zeggen... Goed design, dat betekent dat het werkt. Maar dat is niet genoeg voor jou. Omdat het, het gewoon het doet... Is, dat moet ook nog, het moet ook mooi zijn. Ik denk, ik denk dat het automatisch samengaat. Ik denk dat als het goed werkt, dan ziet het er ook mooi uit. Ik denk bijvoorbeeld, we hadden het laatst over dit, dit keukenblok. Ja. Dat ziet er. Het begint nou een, beetje, een, beetje, een beetje te scheef te trekken hier en daar. Maar toen het geïnstalleerd werd, toen zagen we dat ook de binnenkant ziet er waanzinnig uit. Okay. Dus alles tot op het laatste dingetje, alle laden, alle leidingen, die waren er gewoon heel mooi ingezet. Ja. En ik denk dat het daar. Ja, dat op het moment dat iemand plezier heeft in zijn, in zijn vak... want ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Dat, dat genieten, dat plezier hebben van... dat als je iets, iets aan het doen bent, dat het niet anders kan... Ja. dan dat je het zo mooi mogelijk wil doen en zo. Ja, ja, ja. Omdat dat nou helemaal... Ja, ja. ja. oké, okay, dus is dat gaat je... echt tot elk detail. Maar ja. ook als geheel. Ja. ja Dat is wel herkenbaar. Ik zit zelf, de projecten waar ik zelf aan werk, er zitten zoveel... Nutteloze detailtjes... en die niemand ooit zal zien... waar ik het ja. grootste plezier aan heb. Ja. Ja. Ja. Ik was bij Elsevier op een gegeven moment... aan het meewerken bij hun, uh, uh, uh, bij hun webdesign. Ja. En ik, ik weet dus helemaal niks van de achterkant. En ik zat met, uh, ik zat met een programmeur uh, aan tafel... en die was dingen aan het programmeren. En, ik, en die, die hadden het erover dat het zo graag hij, het moest er mooi uitzien. Ik dacht, wat bedoel je dan? Hij zei, ik kan het op een heleboel verschillende manieren programmeren. Maar op het moment dat het... Het moet mooi zijn. Want anders dan... Dan, dan word ik er gewoon niet blij van. De code moest mooi de code, ja, zijn. Precies, oh ja, precies. Ja? De code moest mooi zijn. Dat vond hij gewoon heel erg belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Dus dat, die combinatie van... Ja. Ja, hoe je je ja, voelt. Ik vond, inderdaad wel... De, je bepaalde stukken en dan maakt het niet zo heel erg veel uit wat de volgorde is van de code en die, er zijn mensen die zetten dat inderdaad op lengte. Ja. ja. Ja. Nou ja, dat soort. Ik weet niet eens wat je. Ik weet al niet eens wat je bedoelt, maar. Nou ja, het is dat je een stukje als een soort van gedicht. Ja. En het, de, Dus het maakt niet. Eigenlijk maakt het bij de, die code bij CSS is dat maakt het niet uit wat de volgorde is van okay. de elementen die je daar benoemt. dus dat kan helemaal willekeurig achter elkaar staan, maar. Sommige mensen zetten dat dan. Mooi bereikte. Op, ja. Oh, ja, okay. op zich goede reden natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. ja want, want, dat heeft te maken met. Ik, moest, ik had een paar dingetjes opgeschreven en ik dacht, er is zo'n uh, quote van um, Maya Angelou. Ja. Waarschijnlijk al honderd keer. Het is een beetje een doodge. Maar, ja, hier is hij nog niet voorbij gekomen. Oké. Okay. What is it? People will forget what you said, what you did. But he'll never forget how you made them feel. En volgens mij, dat, is, dat geldt voor de interactie tussen mensen, maar dat geldt naar mijn idee ook voor de interactie tussen, ja, tussen ja. jou en een apparaat of een ja. boek of een. gewoon iets waar je wat mee moet doen. Ja, ja, ja. Het heeft, uh... En dan kunnen natuurlijk. En dat gaat dan. dan zijn wat heftigere reacties wat beter, toch? Dus als... Uh een echte emotie los, maar nou, ja, dat zou ik afhankelijk van wat nee. je aan het maken bent. Natuurlijk. Ja, precies. Want In sommige het gevallen het... wil je juist dat het totaal geen enkele indruk maakt. Precies, dat het gewoon niet opgemerkt Toch wordt. Door een belastingsformulier. Het liefst wil je dat dat zonder enige drempel voorbij is. Ja. Dat je dat volgende week niet kan herinneren. Ja. Of wat Chris van Dokkum altijd zegt, die heb je ook... Ge... Ja. Dat je, door een, dat je door Schiphol loopt en helemaal je niet realiseert dat je al die woorden hebt gevolgd. ja. ja. Dat ze er gewoon... Het was gigantisch zijn, ja. hè? Ja, maar Om... zo, ja precies. Ja. Maar zo op de juiste moment... op de goede plek staan. Ja. Dat je ze gewoon... Ja, ja dat is bij sommigen, in sommige gevallen... dat soort gevallen gaat het... Hoewel bijvoorbeeld... ik kreeg laatst geld terug van de belasting daar we, we mogen we best wel wat spettertjes. <laughs> <toch? laughs> ja, had, had je gevonden dat die envelop een andere kleur had of zo? Nee, ja, ja, dat, dat mag, mag toch wel, Waarom ja, <laughs> <nog> niet. <laughs> we we een regenboogje opgepogen of zo. Ja, deze mag je openmaken, geen zorgen. Ja, ja maak je dit. Ja. Ja. ja. Nou, leuk. Bij het, dan had ik het zo ingevuld. En dan kom je in de laatste. En er zat een heel droog iets als... Vroeger stond er dan iets, u moet betalen, min zoveel. In plaats van u krijgt geld terug, stond er dan dat je min zoveel moest betalen. Maar dat kan natuurlijk ook vrolijk gemaakt worden. Ja. ja. Oh, grappig. Toch? Ja. ja. Had je nog meer dingen opgeschreven die je wilt bespreken? Nee. Nou, ik had nog opgeschreven... Ik, ik zeg nee, maar het is natuurlijk... Ja, ik had wel wat dingetjes opgeschreven. Dat die Polly Higgins, waar ik het net over had... Bij uh, What Design Can Do... Ja. Die werd op het laatste werd Er een vraag aan haar gesteld van... Nou, wat is nou eigenlijk... Oh nee, er werd een manifesto gemaakt... Uh, gedurende die twee dagen. Okay. En ze wilde ook van haar... Een, een, een regel in dat manifest hebben. En toen zei ze eigenlijk vrij snel. Het enige wat ik zou willen toevoegen is... dare to be great. En toen dacht ik, ja, dat is zo'n... Hoe zal ik het zeggen? Voor sommige mensen is dat geen enkel obstakel. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat voor ja, de meeste mensen... het grootste obstakel is. toch? En dat zou altijd het, maar... Eigenlijk zou dit moeten gelden voor de mensen met minder ego. Om great te moeten durven zijn ja maar dan maar dan... Ja, er is behoefte aan denk ik ja ja ja want de grote ego's die durven al zichzelf great te noemen nou dat vraag ik me ook af die, de grote ego's die durven zichzelf wel great te noemen maar die durven misschien niet great te zijn in ja. de zin van die durven geen risico's te nemen of die durven geen ja die durven niet op hun gezicht te gaan, die durven alleen maar te dingen, doen, dingen te doen waarvan ze zeker weten dat ze die kunnen, mm -hmm. zodat, ze dat, zodat ze dat ego kunnen beschermen. Yeah. Maar dare to be great is toch echt een kwestie van durf gewoon al die deuren open te zetten. Okay. Durf gewoon niet meer bang te zijn en durf gewoon te geloven dat het, dat het oké okay is. Dat dat allemaal prima is. Als je dat maar, is wel mooi. Als dus je dat, het maar doet. Ja, yeah. dus dat is voor studenten. De tip die je ze ook zou willen geven? Oh ja. Ja. Ja. Ja. ja ga het doen. Maar, ik bedoel, maar dat is natuurlijk altijd zo met studenten. Van Doe het in vredesnaam niet voor mij, maar doe het voor jezelf. Ja. Maar om ze dat te laten begrijpen, vooral na, na vijf of zes jaar middelbare school... Ja. Is, uh, is heel erg moeilijk. Nou ja, en ook... Ja, misschien sluiten we dan ook helemaal niet goed, goed genoeg aan natuurlijk... Ik weet ook nog wel, tijdens mijn studententijd ging het ook over hele andere dingen dan de opleiding. Dus soms was een deadline voor de opleiding. Ja, nou, dat, uh, dat moet dan maar even. Ja. Het is niet allemaal natuurlijk totaal intrinsiek. Nee. Maar ik bedoel, het kan natuurlijk allemaal samen. Dare to be great en discipline. Dat is ja. gewoon iets wat. Ja. Oké, okay, dus de discipline is wel nodig. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel, ik ben daar slecht in. Ik kan enorm. Tenminste, ik heb heel vaak heb ik dingen laten liggen en tot, voor me uitgeschoven. Totdat het moment komt dat je. Bedoel, dat je geen discipline meer, meer nodig hebt. Maar gewoon dat er zoveel eh, stress is dat je het wel. Dat je gewoon gaat. Dat je. Ik heb zoveel bijna. nachten doorgewerkt. Volgens mij. <laughs> is het een, bijna iedereen werkt? Ik weet niet helemaal zeker hoor, maar dat is een soort van. Of in elk geval een heel groot deel van de mensen stelt uit tot het niet meer langer kan. Ja. Toch? Ja. Ja. Nee, het is zo. Dat heb ik zelf ook. Ja. En, nou ja, dan is de truc natuurlijk goed inschatten. Wanneer eh, moet je echt beginnen? Daar gaat het dan om. Soms is het ook te laat. Ja. ja dus, hè, de nacht er ja. door moet uh, werken. En dan gaat het wel ten koste van de kwaliteit. Ja. Ja. Ja, maar ik denk ook. dat uitstellen is ook natuurlijk een periode van erover nadenken. Dat is ook iets wat je net noemde. Ja. Vaak is de druk te hoog. En dan heb je geen tijd om te experimenteren om erover na te denken. Terwijl als je uitstelt, heb je, neem je wel die tijd natuurlijk. Ja. Ja. ja. Maar je kunt het inderdaad net iets te lang uitstellen. Ja. Ja. ja. Ook heel lekker. <lacht> Oké. Okay. Mooi. Had je, was er op uh, What Design Can nog iets? Of, of dit was echt de highlight voor jou? Ja, dit vond ik een highlight. En er was een jongen die een restaurant had in um, uh, Sao Paulo. En die kwam over zijn restaurant vertellen. En dat ging er eigenlijk over dat zijn vader uit een heel arm gedeelte van, van, van Brazilië. Ja, Brazilië komt. Um, en die op een gegeven moment gewoon om zijn omdat ze zo arm waren naar, naar de grote stad ging. Daar een klein restaurant is, is begonnen. Maar, maar uh, dingen uit zijn geboortestreek op het menu had gezet. En deze, deze zijn zoon dus, deze jongen die nu die lezing gaf... die, um, was, gaan, uh, die was een opleiding gaan doen. die wilde en die, Voor een koksopleiding. Sorry, ik maak er een beetje een zootje van. Maar die was een koksopleiding gaan doen. En die realiseerde zich van... Ik moet eigenlijk met die ingrediënten hele goede, hele goede dingen kunnen maken. Dus die had dat zijn uitdaging gemaakt. Om met dat materiaal gewoon iets heel moois te maken. En die heeft dus nu een restaurant in een geen leuke buurt van Sao Paulo. Met um, prachtig eten. Op basis van hele, hele um, ja, eenvoudige ingrediënten. Ja. En hij heeft een Michelin star. Ja, ja, ja. En dat gaat gewoon... Dat is een ontzettend leuk verhaal. Te gek. Dus dat is, zo die had daar een prachtig filmpje van laten maken. En, dat is, ja, en nou, dat hij had zijn ja. kleine dochtertje bij zich. Nou, en het ja, was dat, nou ja, over, hoe, over hoe iemand je laat voelen na ja. zo'n lezing. Ja, ja, ja, ik denk ja, ja, ja. dat ik het daarom ook niet meer goed kan reproduceren. Want het heeft... Weet je, hij zei niet zo. Ja, wat hij vertelde was gewoon een, een, een lief, mooi verhaal. Ja, ja, ja. Nou ja, maar het is wel op zich een mooi uitgangspunt, natuurlijk. Hè? Dus hij ging heel duidelijk uit van een bepaalde beperkingen. Dat ja. vind ik ook een hele goeie. Om te zeggen, ja. nou, dit is waar ik het mee doe. Dus ja. ik heb niet alle mogelijkheden, nee. Dit is het, meer ja. heb ik niet. Daar moet ik het mee doen. Dat geeft je natuurlijk ook enorme focus. Ja, mooi, ja. gaaf. Ja. ja. En ook toch voor zo'n zo streek, toch? Om dat dan ja. uh, op de kaart te zetten. Ja. Ja. ja. En ook het feit dat ze nog steeds... Ik bedoel, je kon niet reserveren in dat restaurant. Oh. Het was allemaal betaalbaar. Dus dat, was een, dat, dat bleef uitgangspunt een uitgangspunt. Van de, ja. Oh, dat is echt helemaal mooi, ja. Ja. Ja. Van, ja. ik doe dit niet om hier rijk mee te worden of om hier... Maar ik doe het omdat ik ervan hou. Hmm omdat ik ook een bepaald soort mensen in mijn restaurant wil hebben. Ja. En daardoor krijgt hij natuurlijk ook een idiote mix van mensen in zijn restaurant. Ja. Van gewoon de mensen uit de buurt. Ja. En dan... Uh... Mensen die toevallig langs komen lopen. Ja. Ja. En politici en filmsterren. En ja, ja, alles zat er. Mooi. Mooi. Ja. Even kijken... Nee, waar ik helemaal niet ja, waar ik daar helemaal niet over heb gehad, wat ik, wat ik wat ik me realiseer, wat ik heel belangrijk vind, of ja wat, waar kwaliteit mee, mee te maken heeft, is ook um, uh, over de grenzen heen kijken, reizen, internationaal. Mm. Um, mm -mm. Je realiseren hoe, hoe klein Nederland is, Pff, hoe, ja. hoe klein ons wereldje is. Wat een goeie. Maar dat, dat gebeurt een... te weinig de laatste tijd. Heel erg in, in onszelf gekeerd. Ja, terwijl als je kijkt ja, naar onze sociale media, naar wat er nou op je afkomt, dan kun je de hele wereld bekijken, mm. maar het gewoon het echt meemaken, het echt begrijpen waarom ja. andere mensen anders naar dingen kijken, is wel heel verhelderend. Ja. Ja, ja dus je reist veel? Nou, ik reis helemaal niet zoveel, maar het is makkelijk natuurlijk. Ik heb die, die buitenlandse man. Ja. Dus dan komt. Ja, Canada en Japan gewoon, zitten gewoon hier aan tafel. Ja. En dat, dat helpt enorm. Ja. Dat is iets waar, je natuurlijk in, ja, waar ik me niet van bewust was, maar langzaam maar zeker begin je te realiseren dat uh, ja, gewoon door met mijn schoonfamilie om te gaan en door met... Ja, ja andere... super belangrijk. Ja. Ik heb zelf een, een Griekse moeder, dus ik kom zelf, ben ik, ja, weet je, dan ben je niet echt een Nederlander. Zoals dus Nederland tegen Griekenland voetbalt of zo... dat je naar nou kan voetbalen, me sowieso al niet zo heel veel schelen. Maar ja, waar ben je dan voor? Wat, ja. uh, en wat maakt het dan ook uit? He, dat geeft je echt zo'n... Uh, ja. ja. Dat, ik vind het ook altijd heel goed, ja. ja. En dat is ook weer echt... Wat ik ook mooi vind, het zijn echt ook wel tegenovergestelde culturen... op heel veel manieren. Heel ja. goed, inderdaad. Ja. Ja. Want wat ik een enorme kwaliteit vind van deze tijd... is eigenlijk het feit dat we geconfronteerd worden met zulke gigantische problemen... dat we het alleen maar samen op kunnen lossen. Dat langzaam maar zeker iedereen begint te begrijpen van, weet je... Mm -hmm. Dat ijs smelt voor ons allemaal. Mm -hmm. Daar hebben we allemaal last van. Mm -hmm. Dus als we het niet met z'n allen doen, dan, ja. houdt, dan heeft het geen zin. Ja, dat is natuurlijk wel... Dat iets dat dat, we... Het is al een tijdje in gang, hè. Volgens mij is dat... Na de Tweede Wereldoorlog is dat toen wel een... in elk geval in het Westen een idee gewoon is is. Ja, ja. De EU, de, wat ja. ontstaan is. Daar is natuurlijk ook weer een tegenbeweging. Hele, allemaal mensen die heel erg van, naar zichzelf aan het kijken zijn. En wij en ik. Ja. Maar ja, we vergeten het toch steeds weer. Ja. Maar ik bedoel, ik heb zoiets van dat, dat weer... van die rare hoosbuien ja. die we hier ineens hebben. Dat ja. is, dat, dat word je, daar word je je steeds aan herinnerd. Daar ja. word je steeds... Ja. Ja, nou ja, goed. Daar ging wat design can do ook over, yep. toch? En yep. kan design daar wat aan doen? Oh ja, daar kan design, daar kan design van alles aan doen. Maar het is. Um, ja, in de vorm van bewustwording, in de vorm van oplossingen. Ja, allerlei oplossingen natuurlijk. In de zin van: oké, okay, als we dan ander weer krijgen, hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja. Maar ik denk dat de bottom line toch steeds was. Uh, ...van jij ja, je gewoon als individu anders gedragen... ...is dan nog steeds het allerbelangrijkste. Ja, oké, okay, okay. dus toch bij de individu, ja. Yeah. Nou ja, zo ja, ben ja. Ik, ik, als je tien mensen vraagt... ...dan zullen die, die daar geweest zijn. zeggen die natuurlijk allemaal iets anders... Ja. ...maar dat is wat ik... Uh... Ja, ja. Nou, ik heb er zelf altijd wat moeite mee... Want ik vind het individu de schuld... ...of nou ja, het is een soort van schuldgevoel... ...wat neergelegd wordt bij individuen... Van, uh, je moet zorgen... weinig water verspillen... geen elektriciteit verspillen. Maar als je dan kijkt wat industrieën verspillen... dan is dat een druppeltje. Alle mensen bij elkaar is een druppel... op een gloeiende plaat. Als je het vergelijkt met wat, er, wat bedrijven verspillen... en wat die voor smerigheid doen. Ja, maar ik denk ook dat dat dan... Dat het bij het individu dat dat dan ook verder gaat... dan niet zo lang douchen. Of... Um, ik denk dat dat gaat dan natuurlijk ook naar... Wat voor producten koop je? Wat voor een, ik bedoel, in die zin kun je als individu ja. ook weer invloed hebben op ja. die industrieën. Ja. Dat, dat, dat bedoel dus ik. Want natuurlijk, ja. natuurlijk is dat waar. Ja. Maar het gaat. Als ik zeg het individu, dan gaat het gewoon om, om het bewustzijn. Ja. Om het bewust te worden van waar ja. zijn we nou met zijn. En nou natuurlijk, bezig? als ontwerpers daar zich veel mee bezig gaan houden, dan gaat dat helpen. Ja. Ja. Oké. Okay. Die twee studenten die nog luisteren. <laughs> je weet wat je te doen staat. <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Tenminste, ik heb geen vragen meer. Ja, we kunnen nee, natuurlijk doorpraten. Nee, maar... ja, want ik bedoel... Nee, ik kan nog van alles... Uh, nee, daar had ik eerder mee moeten komen. Het is prima ja. zo, denk ik. Oké, okay. hey, dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt.